Drie uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De Franse premier Ayrault is tegen de publicatie van nieuwe spotprenten over de profeet Mohammed. In het huidige klimaat keurt de premier excessen af en roept hij iedereen op zich verantwoordelijk te gedragen. Zo laat zijn kantoor weten. Satirisch weekblad Charlie Hebdo heeft aangekondigd komende dag nieuwe spotprenten van Mohammed te publiceren. politie heeft de veiligheidsmaatregelen rond de redactie opgevoerd. Scheidend Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet... vindt het een slecht plan om het aantal Kamerleden te verlagen... van 150 naar 100. Dat zei ze in het tv-programma Nieuwsuur. Volgens Verbeet kan de Tweede Kamer met minder mensen... moeilijker tegenspel bieden aan het kabinet... en minder goed zijn wetgevende taak uitoefenen. Gerdy Verbeet neemt vandaag afscheid als Kamervoorzitter. Donderdag wordt de nieuwe Kamer geïnstalleerd met 51 nieuwe leden. De Afrikaanse Unie gaat een belangrijke rol spelen... in de jacht op rebellenleider Joseph Kony... Tot nu toe waren soldaten van Oeganda, Zuid-Soedan, Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek onafhankelijk van elkaar naar hem op zoek. De Afrikaanse Unie gaat de zoektocht nu coördineren. Details daarover moeten nog worden uitgewerkt. Kony voert als leider van het verzetsleger van de heer een schrikbewind waarbij kinderen worden ontvoerd en ingezet als soldaten en hun familie wordt vermoord. De jacht op Kony kreeg begin dit jaar veel aandacht vanwege de internetvideo Kony 2012. De Duitse overheid raadt het gebruik van Microsoft Internet Explorer af. Dat is het gevolg van een beveiligingslek in de browser dat afgelopen weekend bekend werd. Criminelen kunnen het lek misbruiken om de computer van een nietsvermoedende Internet Explorer gebruiker over te nemen. De gebruiker moet dan wel eerst een kwaadaardige website bezoeken. Volgens de Duitse overheid proberen criminelen gebruikers actief naar zulke websites te lokken. Microsoft heeft nog geen oplossing voor het beveiligingslek. Dan het weer. Vannacht vooral in de kustprovincies buien... maar ook in het binnenland niet overal droog. Temperatuur rond 8 graden nu. Komende dag stapelwolken en regelmatig buien... met een kleine kans op onweer. Het wordt hooguit 16 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. één melding. De A1 Apeldoorn richting Hengelo... bij knooppunt Buren is een omleiding ingesteld. Komt vanwege een gekantelde vrachtwagen. Verkeer richting Duitsland volgt NSGD de A35, B54 en de A31. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. We gaan de wereld redden met tomaten. En Apple Freaks pakken nu ongeveer een slaapzak in om voor de winkel te gaan liggen voor de iPhone 5. En de band Close-Up is nog steeds bij ons in de gezellige studio. Tot 4 uur is dit nog steeds wakker: Het Nachtmagazin van WNL op Radio 1. En zo om twee over drie krijg ik al een beetje trek en ik ben net terug van vakantie. En dan zie ik hier op mijn papiertje het woord gazpacho staan, want daar gaan we het over hebben. Anne, heb jij überhaupt een idee wat gazpacho is? Nee, ik heb het nog nooit gegeten ik of weet, gedronken. Ja, of ik wat weet is dat, het? dat meer mensen het niet weten. Ja, Het is dus iets wat je eet slash drinkt. Het is een soort koude soep. Ja. En met, met veel bieslook, knoflook. Het is een soep waar je vanuit je mond gaat stinken. Ja. Dat wel, maar het is ontzettend lekker. Althans, als je hem goed klaarmaakt... en dat kunnen ze in Spanje, waar ik op vakantie was... en mijn moeder kan het trouwens ook... dan krijg je echt een hele lekkere gazpacho. En met die gazpacho gaan we de wereld redden. Ja, want too good to waste... Is de oplossing van tien jonge mensen voor de voedselverspilling? Als tomatenredders zijn de overgebleven drie dames druk bezig. Nou, hoe dat precies zit, dat weet Lotte van der Spek zelf wel, want zij uh, werkt bij dat project. Uh, Lotte, goede nacht. Goede Jullie wonnen dit jaar met jullie oplossing voor voedselverspilling. Vertel. Ja, nou, Gaspartio, er zitten heel veel tomaten in. En uh, ja, wij vinden het heel erg stom dat er heel veel voedsel wordt weggegooid. Zowel in de supermarkt als, uh, als bij telers. Um, en ja, we wilden die groenten redden. Want dat zijn vaak uh, producten die nog heel goed zijn om te eten. Ja. En dus moeten we met z'n allen carpaccio gaan eten van uh, overgebleven tomaten? Nou, de carpaccio is een voorbeeld. Omdat daar zoveel oh, tomaten in zitten. Als je net niet van carpaccio, had, dan was je wel goed te shaak natuurlijk meer niet. Sorry, wat zei Nou ja, ik bedoel, het, het, het, het, het is goed, er zijn meer alternatieven, begrijp ik. Dat is wel fijn om te horen. Ja, ja, ja. je kan ook gewoon uh, groentesoep maken. Dat oh. uh, daar kan, ik, het kan natuurlijk ook. Of sap. Mm. Of, uh, ja, er zijn zoveel verschillende soorten producten die je ervan kan maken. Ja. Want voor de duidelijkheid, er blijven heel veel tomaten over. En uh, nou, wij als consumenten vinden die dan niet goed genoeg... voor nou ja, zo'n verwerking als gazpacho of tomatensoep of waar we het allemaal nog voor kunnen gebruiken. Terwijl jullie zeggen, dat kan prima. Ja, dat kan prima, maar de, de, ja, de distributie en logistiek is er op dit moment niet op ge, gemaakt, zeg maar, om uh, ja, de wat lelijkere tomaten toch een kans te geven. Het gaat echt om de vorm van de tomaat waarop het al wordt afgekeurd? Sorry? Nou, dat het soms op de vorm van de tomaat al zelfs wordt afgekeurd. Als hij, als hij niet helemaal rond is, dat, dan, dat, dan vinden we hem al niet goed genoeg om te eten. De vorm, of, uh, of er zit een vlekje op, of uh, hij is te groot, of hij is te klein. Maar wat wordt daar nu mee gedaan dan? Ja, die worden weggegooid. En is het, is het wel zo dat die tomaten dan toch nog te eten zijn? Wat zijn jullie criteria? Uh, ja, ze moeten te eten zijn. Ze moeten natuurlijk niet uh, beschimmeld zijn, want dan, uh, dan is het ook niet meer veilig. Um, maar ja, dat, dat gaat wel vaak om... Uh, nou ja, bij de consument thuis gaat het om 10% wat ze weggooit van al het eten wat ze koopt. En in de industrie loopt het al op tot, van tot 30 tot 50% van al het voedsel dat weggegooid wordt. Nu gaat dit over tomaten, maar zouden we het ook met komkommers kunnen doen? En appels of peren? Uh, ja, tuurlijk. heb ik jullie net weer op een heel goed idee geholpen wat jullie nog weer een prijs gaat ja. opleveren. Nou ja, nee, er zitten alweer uh, leuke producten in de koker. Nou is het wel zo dat... Wat dan? Uh, dat, uh, nou, we zijn bijvoorbeeld... Je, ja, we kunnen nog niet heel veel zeggen, nou, maar... De <laughs> de kleur. Is het tipje anders. van de sluier, er luistert toch niemand. Het is drie uur. Groente of fruit? Uh, we zijn nu bezig met fruit. Je kan bijvoorbeeld uh, met, uh, Ik met denk bananen. bananen. Ja. Nou, bananen! Nou, dit ja. is ja. fantastisch. Ik zie hier iedereen lachen in de studio. <laughs> maar wat, nou, wat gaan we doen met de bananen? Nou, daar kan je heerlijk ijs van maken natuurlijk. Ja, dat ja. Wij, wij ook als uh, twee leken in de, in de keuken? Ja, of, dat kan je ook natuurlijk uh, uh, doen. Ja. Ja. Maar ja, wij kunnen. Er zijn zoveel tomaten of uh, zoveel bananen dat je daar uh, gewoon hele grote hoeveelheden ijs mee kan maken. Zeg maar. ja. Jullie hebben dus uh, uh, Too Good to Waste. Hebben jullie de uiteindelijk de prijs mee gewonnen? 25.000 euro aan prijzengeld. Hebben jullie daar een bulk aan uh, tomaten opgekocht? Uh, ja, dat hebben we gekregen van, uh -huh. van een teler. En ja. Um, ja, met, die, met die kosten hebben we onder andere productie gedaan... en de, de campagne gevoerd, zeg ja. maar. Dus die flesjes caspacho uitgedeeld. Want dit uh, in moet Nenemen. de wereld over, dit idee volgens jullie? Ja, dat zou het mooiste zijn. In onze ideale wereld is er gewoon geen voedselverspilling meer... omdat al het voedsel gewoon goed gebruikt wordt op de juiste manier. Oké. Okay. En hoe gaan jullie dat doen, de wereld veroveren? Met, uh, met zoveel mogelijk producten in, uh, ook in de supermarkt te krijgen. Kijk, en als mensen meer willen weten over jullie actie... waar moeten we dan uiteindelijk heen? Ja, dan kunnen ze naar 2 2 onze okay. website. Met daar een goed recept voor een heerlijke carpaccio. Ja, er staan alle tips oh. en uh, gewoon alles wat ze willen weten... over voedselverspilling. Oh, zo'n midnight snack, drie over zeven. Even zeven over drie bedoel ik. Ik heb echt trek in zo'n bananenmilkje waar het net over gehad heb. Ik meen het serieus. Hartelijk bedankt, Lotte, en succes met het project. Ja, je. Um, je luistert nog steeds naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. Wij zijn nog steeds wakker en de vier mannen hier naast ons... die zijn dat uh, ook nog steeds close-up. Ze zijn hier en ze gaan een liedje spelen dat, zojuist speelden ze oktober... maar dit keer spelen ze Summer Day. Laten we hopen dat het ons inderdaad naar uh, zomerse dagen doet verlangen... want het is klote weer buiten. 1, 2, 1, 2, 3, 4... I'm ahead in the sun, and I'm blind for what's to come. Now it could all be undone when the ride feels so wrong. But I'm the sea and the tide that binds us together. I'm not able to move, and I'm stuck to the things I was before I fell in love with a summer day. With my head in the sun The world seems alright I got enough Of my mind But just hold me tight And I know it for sure This is a perfect day And please don't Take my love away I got my head in the sun Oh, you lift me up To where I belong And I know I know, I know And I know There are flowers And we'll claps To each other Sun. The world seems alright I got enough of mine But just hold me tight And I know if for show sure, This is a perfect day And please don't take my love away And please don't tell me I was wrong all that time And please don't tell me I was wrong But I'm the sea please, and the tide don't worry, I find us forward, together no, that I'm not able to move Cause I'm stuck please, To the things me, I was Before was I fell forward, in love day, With a summer day down. I got my head and got my head I got my head On the sun Oh, I got my head and got, got my head I got my head On the sun Woo! I got my head, I got my head, I got my head in the sun I got my head, I got my head, I got my head in the sun I'm with my head in the sun, the world seems alright I got enough of mine, but just hold me tight And I know it for sure, this is a perfect day Please don't take my love Don't oh, take my love De band close-up live op radio 1 bij ons in de studio. En binnen nu en een half uur. Dan hoort u ze nog één keer hierin. Nog steeds wakker. En uh, tot die tijd genoeg ander mooi. Zo hebben we straks nog Rens Goosling, onze 17 jarige verslaggever. Die graag voor over overstemmen wil leren inspreken. En uh, we gaan ook nog bellen met de Lift Boys. Zoals wij ze maar genoemd hebben. Want ze gaan liften naar Afrika. Een van de initiatiefnemers ook nog zo meteen aan de telefoon. En voor veel mensen is de nieuwe iPhone 5 slechts een telefoon. Voor anderen is het echt de heilige graal. In New York staan de mensen al sinds gisteren in de rij voor het apparaatje. Terwijl die nieuwe iPhone pas aanstaande vrijdag op de markt komt. Een bizarre vertoning die ook nog eens in Nederland voorkomt. Apple-fanboy Robert van Hoesel die kan erover meepraten... want hij stond onlangs ook nog in de rij voor de Apple Store in Amsterdam. Goedenacht, Robert. Een hele goede dag. Waar stond jij toen voor in de rij? Uh, voor de nieuwe iPad was dat in uh, maart volgens mij. Ja, Ik snap er bijzonder weinig van. Waarom zou je nu al in de rij gaan staan, zoals die mensen nu in New York... voor een telefoon die pas vrijdag uitkomt? Nee, je hoeft het niet te snappen. Ik vind het nu ook al heel erg vroeg. Maar het is wel echt iets wat je mee moet maken. Vooral als een echte Apple-fanboy. Nee, maar wat is er dan zo bijzonder aan deze telefoon? Het is het vijfde deel. Ja, nou, als je kijkt in de lijn is het misschien niet het meest bijzondere update. Maar het is weer een nieuwe telefoon. En het is weer een nieuwe stap van Apple. En eigenlijk, alles wat van Apple is, daar wordt meteen op vertrouwd dat het goed is. Nog niemand heeft de telefoon in handen gehad of bekeken hem en... Uh, ja, je ziet het, mensen liggen nu al in de rij om, uh, om te gaan halen. Ja, nu, nu weet ik dat Diederik een iPhone heeft. Ik heb zelf ook een iPhone, allebei 4s volgens mij. Dat is het zeg maar het model hiervoor. Die heb ik gewoon gekocht uh, van een internetabonnement. Uh, en daar heb ik niet voor in de rij hoeven liggen. De, kunnen die mensen ook niet gewoon denken, nou dan bestel ik hem twee weken later? Ja, maar dat is het. Het is, het is het idee dat je een mobiel als eerste in de hand hebt. En het hele vet is dat we nu in Nederland of in ieder geval in Duitsland hem ook aanstaande vrijdag kunnen halen. En om als eerste te hebben, ja, dat vinden sommige mensen toch wel een hele ervaring. Was het bij die andere versies dan zo dat, uh, de, de, dat het in Amerika eerder uit was? Want ik weet nog van de eerste Apple iPhone dat er een klasgenoot was van me... die toen echt gewoon vanuit Amerika over had laten komen en toen heel wijs ermee ging doen. Nou, sterker nog, de allereerste iPhone is nooit in Nederland verkocht. Oh, die, die heeft hij dus echt, dat was hij dus een van de weinigen in Nederland die dat ding had vanuit Amerika overgenomen. Ja, absoluut. Had ja. jij hem ook? Nee, nog niet. Ik had <laughs> hem graag gehad. maar. Uh, Waar ben jij ingestapt bij het Apple Imperium? Uh, dat was de iPhone 3 volgens mij, ja. Oké, okay. en daarna we, we, we, we, we heb je aangekondigd als Apple fanboy. Vind je dat een, een nare uh, titel of... Uh, Nee, vind je, nee hoor, die? ik even het helemaal prima als ik me zo noem. <laughs> hey, bestaat er nou een kans dat jij ooit over gaat stappen naar bijvoorbeeld Samsung of Nokia? Die merken die gaan hartstikke goed. Uh, zie je er een kans dat jij op een gegeven moment een Samsung fanboy bent? Nou, fanboy niet. Gebruiker daar aan toe, maar dat denk ik ook niet. En dan misschien zelfs nog eerder van de Nokia eigenlijk. Uh, en waarom dan niet? Nou ja, het is nu zo'n enorme strijd tussen Samsung en Apple dat ik er eigenlijk niet eens over maak kan krijgen. Ja, maar waar zit hem dat in? Wat is dat religieuze dan? Nou ja, het is niet, het is niet alleen religieus. het is een bedrijf wat, wat deze week een aandeel heeft dat boven 700 dollar uitkomt. Het is het meest waardevolle bedrijf ter wereld, wat eigenlijk de toon zet voor innovatie als het ja. gaat om alle bedrijven. Maar Shell is ook het grootste oliebedrijf van de wereld en dat vinden we ook niet allemaal heel erg leuk. Nee, dat klopt, maar ook Shell heeft een tijd gehad dat mensen heel erg blij waren met Shell. Oké, okay, nou dat betekent dat er toch mogelijkheid is voor de verandering. De iPhone 5 die komt op de 28e uit in Nederland. Heb jij al een plekje gereserveerd voor de Apple Store? Ga je je tentje opzetten in Amsterdam? Uh, eigenlijk ik nog twijfelen, tijdje op het halen, want ik zit al vast aan een abonnement. Hele... <laughs> ja. ja. Oké, okay, en wat vind je van het toestel zelf? Je weet inmiddels wel wat de specs zijn. Ja, nou het hele vet is dat ze uh, groter hebben gemaakt. Dus of in ieder geval, uh, ja, eigenlijk standaard lijstje, dunner, sneller en beter. En dit keer ook een grote scherm, dat is heel interessant. Uh, ja, verder snelle ijs echt twee keer zo snel, maar het allermooiste is natuurlijk de, de 4G LTE. Wat in Nederland nog eigenlijk nog niet wordt aangeboden, maar dat betekent dat je eigenlijk sneller internet kan krijgen op je mobiel dan dat je nu via wifi kan krijgen. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar je wil hem toch niet hebben, dus dat betekent toch dat hij niet helemaal aan de eisen voldoet, hè? Nou, ik wil hem wel graag hebben, maar ja, we moeten met twee iPhones nu. Haha, <laughs> nou als een echte fanboy, ja, is kom op. <laughs> Ja, ja. Komt er ooit een moment dat, dat ze een nieuwe uh, Apple iPhone gaan, uh, op de markt gaan leggen... die niet nog iets extra's kan? Dat het gewoon uitontwikkeld is? Dat, kijk uh, Wat een telefoon kan, dat is de laatste jaren zo ontzettend veel meer geworden. Er moet toch een keer een soort plafond aan zitten? Ja, die zit er ook al best wel aan te komen. Maar het enige verschil wat er nu is, is dat wat, wat nu uh, op je iPhone past... 16 gig en een, een batterij, et cetera... Ja. En de snelheid dat daarop verbeterd kan worden. Als je je voor kan stellen, nou ja, denk, denk over na over vijf jaar. Dan past ongeveer alle computers en alle, het geheugen van de stad Amsterdam in een iPhone. Het is echt ongelooflijk ja. op die manier. We waren verbonden met de iPhone 4S van Robert van Hoesel. En hij deed het goed, want we konden je goed verstaan. Nederlands grootste Apple fanboy. Dank je wel. Top, dank je wel. Fijne nacht. Er moet snel een nieuw kabinet komen. Het formeren is dan ook al in volle gang. Henk Kamp en Wouter Bos worden informateurs. Maar natuurlijk zal vvd lijsttrekker Mark Rutte ook een belangrijke rol spelen. Rutte wordt natuurlijk van alle kanten overladen met adviezen. En ook ChristenUnie-leider Arie Slob heeft wat te melden. Daarom spreekt hij vandaag voor ons de voicemail in van demissionair premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Beste Mark, je neemt niet op, dus daarom spreek ik je voorspeel maar in. Je spreekt met uh, Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Je weet dat we in april uh, hard gewerkt hebben aan het lenta wat nu ook een, een voorvertaling heeft gekregen in de begroting... Je weet ook dat er toen één partij in ieder geval langs de kant bleef staan. Dat was de Partij van de Arbeid. En Laat het nu zo zijn dat je met diezelfde partij nu om tafel zit. Mark, ik wil je één ding vragen. Dat akkoord dat hebben we hard voor geknokt. Er mogen best wel een paar dingetjes gewijzigd worden. Maar daar gaat natuurlijk niet ruksigloos de bezem doorheen. Ik hou je aan je woord van april. Met vriendelijke groet, Arie Slob. Ik hoop dat Mark Rutte tijd heeft om het af te luisteren. Het bericht van Arie Slot, dus van de ChristenUnie. Zometeen gaan wij het hierbij nog steeds wakker hebben over een bijzondere reis door Afrika. U hoort bij nog steeds wakker, nu al twee jaar lang het zoete stemgeluid van onze 17-jarige verslaggever Rens Schoosling. Maar perfectionistisch als hij is, wil hij die stem nog beter kunnen gebruiken. En dus ging hij voor Rens Leert, dat is zijn eigen rubriek hier, langs bij Radio 538 DJ Mark Labrandt. En die is naast DJ ook nog voiceover. Voor onder andere Ik Kom Bij Je Eten en Sterren Springen. Rens vroeg aan hem of je aanleg moet hebben om goede voiceovers in te kunnen spreken. Nou, ik denk dat je wel een soort van basis. Zelf moet hebben. En die basis uh, hoeft niet eens ontzettend talent te zijn. Maar dat je toch wel iets in je stem hebt. Wat goed te noemen is. Uniek. Onderscheidend. En uh, een aantal dingen kun je zeker leren. En die heb ik ook moeten leren. En die ben ik nog steeds aan het leren. Uh, de juiste intonaties leggen. Uh, de woorden goed uitspreken. Je kunnen inleven in een rol. Dus ja wat dat er gaat is er eigenlijk nog. Ik denk zolang je blijft voice-overen. Ben je ook nog steeds altijd aan het leren. De mensen kunnen jou kennen als de grote voiceover van National Geographic. We hebben sinnen National Geographic. Wat voor een oefening heb je ervoor? Uh, nou, ik, ik heb wat logopedie gevolgd. Uh, om de juiste ademhaling te krijgen, om je stem uh, goed warm te krijgen voordat je een voice-over gaat inspreken. Dus een, een soort van zangoefeningen eigenlijk, om je stemmannen lekker warm te krijgen. Maar die oefeningen die jij dus uh, hier misschien op jouw kamer doet, laten we maar zeggen, kunnen wij die ook doen? <laughs> ja, die kunnen we zeker doen. Alleen is het vreselijk debiel. Ik ben heel benieuwd. <laughs> nou, de eerste die ik bijvoorbeeld heb geleerd is, uh, is neuriën. Dus gewoon... Nou, wat je dan doet is dat je je stemband heel erg laat trillen en eigenlijk het slijm wat erop zit, dat trilt dan los. En vaak als je dit even 1, twee minuten doet, als ik bijvoorbeeld net wakker ben, je hoest daarna een keer goed, dan is zeg maar het slijm van je stembanden af en, en klinkt je wat wakkerder dan normaal eigenlijk. En uh, de andere die ik uh, heb geleerd uh, van mijn logopedist toen de tijd is gewoon het losmaken van je lippen. Soms voelen je lippen wel eens een beetje droog, waardoor je niet het idee hebt dat je lekker kan intoneren. Want je moet natuurlijk je mond eigenlijk met inspreken, dat doe ik tenminste, een beetje eigenlijk overdreven bewegen. Zodat je heel goed alles kan, uh, kan uitspreken. Um, en uh, ja, dat is, uh, dat is gewoon dit. Dus gewoon alsof je de auto aan het nadoen bent. Maar jij zit dus bijvoorbeeld in de auto van, van 538 naar huis... En dan zit je dit soort dingen te doen omdat je daarna een, een voice -over in moet spreken. Ja, dus je kan je voorstellen dat ik me soms bij stoplichten als ze op rood staan, heel ongemakkelijk voel. En dan stiekem eigenlijk wel even stop. Zit het er vaak in één teken op of zit je echt af en toe nog uren op een dingetje te werken? Bijvoorbeeld vorige week heb ik voor het eerst een radiocampagne ingesproken voor Bataviastad. Weet je, je kan ja. natuurlijk zeggen van, uh, kom naar Bataviastad. Weet je, zo zouden het op 538 zeggen, maar ze wilden echt, kom naar Bataviastad. Dus dan zit ik me echt voor te stellen dat ik gewoon tegenover een vriend zit en tegen hem zeg kom we gaan naar Batavia stad. Ja dat moet je dan zo natuurlijk mogelijk laten klinken. Uh, sterren springen dat spreek ik nu bijvoorbeeld ook in. Uh, hadden we de eerste aflevering hadden we gedaan en toen tijdens de tweede aflevering kwamen ze erachter van nou we willen het eigenlijk nog iets spannender hebben. Dus in plaats van uh, ja, de eerste aflevering, aflevering was het uh, uh, welkom bij sterren springen op zaterdag. Nou, dat is redelijk zo als ik in het echt praat, maar ze wilde echt welkom bij sterren springen op zaterdag. Nou dan zet ik iets meer aan. Ja. Alsof, alsof je een, een filmtrailer ins, inspreekt. Daar wil ik dus even over beginnen, die filmtrailers. Dat is altijd heel erg overdreven en uh, in a world, dat ja, soort dingetjes. Eh, eh. Heb je niet, dat lijkt mij dan fantastisch op verjaardagen, dat je eigenlijk de hele tijd <laughs> alleen maar in zo'n stem praat. Ja, nou ja, het is fantastisch om dat te kunnen. Uh, maar er zijn maar een paar in Nederland, Jeroen Nieuwenhuizen, Wessel van Diepen... die echt zo'n lage stem hebben, dat het ook echt fantastisch klinkt. Ze zijn natuurlijk wel iets ouder dan ik, dus dat is nog wel iets... wat eventueel zou kunnen komen. Wat ik heel erg leuk zou vinden, is het echt onder de knie te krijgen... om echt stemacteur te worden. Nou zijn de mensen natuurlijk benieuwd hoe je dat gaat doen. Kun je niet mijn, mijn item even afsluiten? Uiteraard, zonder factuur. <laughs> ja, natuurlijk. <laughs> Dit was verslaggever Rens Gooseling. Voor nu al wakker. Op Radio 1. Oei, oei, Hoe komen we hier nou nog overheen, Anne? Dat is toch echt ongelooflijk. Ja, uh, ongelofelijk. ja dit, is, uh, dit is Mark Lebrant, de man van 538. En dan zit er ook nog zo'n hele grote processing, zoals dat heet, overheen. En dan klinkt zo'n stem zo ja, dat, gruwelijk. Dat, dat en Dat klinkt dan komen ik wij, zelf zo. Over. Dan komen wij als jongetjes erachteraan. Dat is echt zo. Maar het was wel leuk. En Rens, uh, die jonge jongen, die leert echt hartstikke veel. Volgende week leert hij weer wat anders hier bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. Dit is Keen met Somewhere Only We Know.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 Let me in I'm getting tired And I need somewhere to go. Daar ja, begon het mee voor de heren van Kien in eind 2003, begin 2004... meen ik Somewhere Only We Know bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. Ja, daar sta je dan met je goede gedrag en uh, met de twee vrienden... vanaf Groningen zo'n 15.000 kilometer naar het snit-hete Zuid-Afrika liften. Ja, dat gaan ze dus doen met hun goede gedrag. Een roadmovie maken gaan ze ook nog eens doen. En uh, het zijn ook nog eens twintigers. Ze gaan deze ja, uitdaging, dit avontuur aan. Je bent er echt heel enthousiast over. Dat geldt voor mij ook wel. Ik ben ook... 20, dus ik zou het ook wel willen. En van oktober, vanaf oktober zullen Siet, Christian en Neda de wereld op de hoogte houden van hun belevenissen daar. Maar voordat ze goed en wel met hun liftbordje naast de weg gaan staan... geeft initiatiefnemer Siet van der Bij nu alvast een korte toelichting. Toch Siet, goedenacht. Hey, nacht. Heb je er een beetje zin in? Jullie zijn nog wakker. Ja, wij zijn nog wakker. Jij ook. Dus dat, uh, dat ja, cool. ik ben nog wakker. Ja, je, moet, je moet op een gegeven moment een beetje een afweging maken. Hè? Van blijf ik, uh, ga ik eerst slapen of blijf ik nog even wakker? Dus ik denk nou, ik blijf nog even wakker. Ja, uh, ja dat gaan we doen inderdaad. We gaan uh, 15.000 kilometer liften. Uh, nu zei je dat ik initiatiefnemer ben. Dat ben ik niet helemaal. Het, het idee is eigenlijk uh, uh, gebracht door, door een paar jongens van de universiteit in Groningen. Ja. En die dacht op een gegeven moment van, goh, is dat mogelijk om 15.000 kilometer rijden naar Kaapstad? Uh, de afgelopen jaren heb ik zelf uh, ook wel een aantal, uh, nou toch wel een paar duizend kilometer gelust door Europa en uh, toen hoorde ik van het idee en dacht van nou ja, goed, ik, uh, ik wil wel meewerken. Um, en uh, toen, uh, ja, toen komt het hele plan dat komt van de grond en uh, ja. uh, we gaan over anderhalve week gaan we weg. Ja, en dan, en dan willen jullie naar Zuid-Afrika toe. Nou als je in Groningen bent dan begin je denk ik bij de A7 en dan zet je op je bordje Kaapstad neer en dan denk je dat mensen je zomaar gelijk mee gaan nemen. Nee, nee, eigenlijk uh, lichten uh, anno 2012 dat is, toch, is toch wel iets anders. Het liefst sta niet met een bordje langs de kant van de weg. Ja. Um, uh, je, je gaat wel ergens, voor, vooral in je moet je ergens langs de kant van de weg beginnen, maar je hoopt dat je ergens bij een tankstation uitkomt. Nee. En als je dan bij een tankstation uitkomt, dan kun je ook eigenlijk heel makkelijk van tankstation naar tankstation springen, zeg maar. Mm -hmm. um, je vraagt bijvoorbeeld in Duitsland vraag je van: Nou, zou je me alsjeblieft bij het eerste volgende tankstation uit willen zetten, want dan, uh, kan ik, uh, dan kunnen we verder naar het, uh, nou ja, bijvoorbeeld het, het volgende tankstation. Mm. Maar is ja, de, uh, in Afrika is het wel iets anders natuurlijk. Mm. Ja, maar de, voordat we in Afrika zijn, want laten we het daar vooral straks over hebben, um, uh, het, het, het, het, heb je al een soort route in gedachten hoe je naar Afrika wil komen? Of zie je ook ja. maar gewoon de, waar je lift naartoe kan krijgen? En als je ergens 200 kilometer uit de richting zit, dat je denkt, nou, we nemen maar een extra luch, uh, lusje Slovenië erbij. Ik zeg maar niet. Um, nou ja, het, het, het goede aan, aan het plan wat we op dit moment hebben liggen is, uh, gaat de kamerploeg mee? Uh, en dat, dat geeft ons de mogelijkheid om uitgebreid verslag te doen van onze, van onze reis. Zoals je zelf al zei, het wordt een beetje een road movie. En uh, we houden de social media houden op de hoogte. En, en dat wil dan zeggen dat overal waar wij bijvoorbeeld langskomen, uh, ja, daar is natuurlijk wel een beetje over nagedacht. Want laten we wel eerlijk zijn, uh, Afrika, je zei al, oh, daar gaan we het uh, straks over hebben. Europa is op is, um, maar nou het is ja, toch wel echt liften. Jullie gaan, niet, jullie gaan niet de cameraploeg meenemen die een busje heeft waar jullie af en toe in kunnen gaan zitten. Het moet wel. Dus als je het uh, doet, ze, gaan dan wel echt liften. Ja, nee, dat, dat zeg okay. je wel goed. heel goed. Kijk, ze wijden wel achter ons aan. Oh. Um, maar het, um, het is, uh, het is uh, ja, wel uh, dusdanig goed afgesproken dat als wij ergens staan te wachten, ja, dan hm. staan zij zeg maar 200 meter verderop of 200 meter achter ons, staan zij ook te wachten. En dan. En, uh, hm. Ja, jullie gaan dan, denk ik, uiteindelijk door Europa heen en dan via het Midden-Oosten? Klopt, klopt. Dat het lijkt aanvankelijke, me lastig. Het het plan was om um, uh, naar Sic uh, Sicilië te liften. Of eigenlijk uh, Calabrie in Italië. En dan de oversteek te maken naar Sicilië. En dan vervolgens naar Malta. Om dan vervolgens met een vrachtschip uh, uh, mee te gaan naar Alexandria. Oh, dat zou een heel echt de uh, omgekeerde wereld zijn, hè? Want meestal komen ze daar bij Lampedusa en Malta juist vanuit Afrika aan. Ja, precies. Precies, en eh, dat zijn juist van die dingen ja, waar we straks ook tegenaan gaan lopen. Ik bedoel, uh, wij hebben als... Uh, nou, laten we zeggen, sowieso voor Christian en ik geldt dat... als blanke, heteroseksuele uh, man heb jij de luxe... om de hele wereld over te liften met een Nederlands paspoort. Mm -hmm. En uh, kijk, waar uh, we realistisch zijn andersom... Uh, is dat als jij in uh, Kaapstad bent geboren... en je wilt een Schengenvisum... Uh, uh, uh, uh, uh, dat wil je om Europa te zien. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk uh, veel moeilijker dan... Uh, dan wij die één keer uh, naar Brussel gaan om uh, een stuk of uh, tien visa op te halen. Want je hebt een Europese paspoort en je bent er zo. Maar ja, kortom, het, jullie hebben, hebben die visa wel voor elkaar al. Je, je kunt sowieso al die Afrikaanse landen in. Dat heb je geregeld. Ja, dat is uh, dat uh, dat zijn sowieso dingen die je vooraf moet regelen. Ja. Uh, je kunt uh, je kunt niet op de Bonnefoy uh, naar Kaapstad liften, helaas. Uh, zo zit de wereld niet in elkaar. Um, dus dus die CISA die zijn, die zijn vooraf zijn niet allemaal geregeld en uh, wij weten dus op die manier ook welke landen we aandoen. Ja. Maar dat dat ook niet zonder reden. Want omdat we juist een, toch wel een beetje een soïstieke roadmovie willen maken, is het ook verstandig om te weten wat je vooraf wilt. Ja. Uh, nu, we, we, we, we hebben nu het logistieke gehad. We weten dat jullie gewoon de grens over mogen, dat jullie gaan liften en dat er een precies. cameraploeg bij is. Dan uh, misschien een iets fundamentelere vraag: waarom? Ja, dat is dus een hele goede. Ja, <laughs> waarom? Maar uh, oh, je weet het zelf dat... niet dat zijn nee, heel veel mensen vragen. mee. ik weet het ik weet het van mezelf wel. Ik ik hou uh, zelf hou ik enorm veel van reizen en uh, het, wat ik wat ik altijd vind is dat de reizen dat geeft je toch dat iets iets extra's wat een universiteit of een hogeschool ja eigenlijk uh, ja, wel kan bieden in de vorm van een buitenlandse stage. Maar uh, als je het zelf allemaal moet doen, nee, je moet je, je, je komt maar zien te redden in een, in een of ander land. Daar leer je veel van. Ik denk dat iedereen die eens een keer in het buitenland is geweest. en ik denk dat jij daar ook over mee kan praten, dat geeft je wat. Maar ik, uh, we zijn een beetje in doorgeslagen eigenlijk. Ja. <laughs> ik, ik hou bijvoorbeeld van gevaarlijke gebieden op deze wereld. En uh, dat geldt eigenlijk. Uh, ik kan voor Christiaan praten. Voor Neda is dat misschien een beetje anders dan voor Haar Islisten bijvoorbeeld nieuw. Um, maar het is, het is gewoon, ik vind het een enorme kikker, ik ben afgelopen jaar ben ik in het Midden-Oosten geweest, in, in Iran, in Irak. Het is dus eigenlijk India, gewoon één onder... groot avontuur waar je in wil begeven. Absoluut, absoluut. En in, alle drie lifters die staan er ook wel een beetje met hun een, met een eigen reden in. Ik hou persoonlijk heel erg van, van het avontuur en uh, bijvoorbeeld dat hele, die, die, die, de roodste zeg maar, dat je onderweg allemaal tegenkomt, mm. de mensen die, die, die, die je tegenkomt en de verhalen, ik, ik zeg altijd, Ieder auto is een verhaal weet je wel en um, het is heel tof dat je, ja, het ene moment zit je bij iemand in een auto die, uh, die heel veel te vertellen heeft, het andere moment zit je in een auto die eigenlijk helemaal geen fuck te vertellen heeft. Door de Sahara. Ja, ja. Ja, ja, ja, precies. En, en, en, en, en, en als we het even op Europa beslaan, zeg maar... In het verleden hebben we mensen in de auto gezeten. Of het zijn drugsdealers, ja. bijvoorbeeld. En op het andere moment zit je bij iemand in de auto die vertelt, die vertelt alles over, over, over, over dochter of zoon. En je, je hebt het nu al zo te vertellen. Wij zouden hier echt, en het meen ik serieus, want wij zijn hier zeer enthousiast en ook zeer jaloers uh, over. Ja. Uh, wij zouden het hier echt uren met je over kunnen hebben. En ik, ik zou zeggen, mogen je tijdens die reis gewoon eens een keertje bellen? Ja, absoluut. Kijk, nou, dan gaan we ja. dat zo doen. Want dit, dit gaan we echt volgen, aan. Ik ben hier hartstikke enthousiast ja. over. We horen dus meer van, uh, van Siert van de Bijen in uh, Nog Steeds Wakker. Dat is bij deze afgesproken dan. En in oktober vertrekken jullie die, die, die ers naar Afrika... voor het project Thumbs Up Afrika. Het is vier minuten over half vier tijd om bijgepraat te worden door Robert Smit. Het minuutje. De brandweer heeft vannacht twee mensen op leeftijd van hun balkon gered. Zij konden hun woning in Enschede niet meer verlaten... nadat er een benedenwoning in Lichte Laaien stond. Rond half één ontstond de brand... en ondanks dat het vuur snel oversloeg naar de naastgelegen flat... kreeg de brandweer de brand al snel onder controle. Twaalf mensen moesten worden geëvacueerd. Uiteindelijk raakte niemand gewond. De ontsnapping van tientallen gevangenen in Mexico is geïnitieerd door uh, drugskartel Zetas. Dat meldt de Mexicaanse overheid. Rondom een grensgevangenis heeft het drugskartel een immense tunnel gegraven. De tunnel was meters lang en tegen een meter breed, waardoor mensen zich gemakkelijk konden verplaatsen. Het heeft uiteindelijk tot 131 ontsnappingen geleid. De politie heeft aangegeven met man en macht op zoek te zullen gaan naar voortvluchtigen. Dubbele punt, streepje, haakje sluiten, oftewel de smiley, bestaat 30 jaar. Het zogeheten emoticon werd op 19 september 1982... voor het eerst via een elektronische boodschap verstuurd door Scott Velman. De computerwetenschapper stelde het symbool voor om aan te geven... welke boodschappen niet serieus bedoeld waren. <laughs> Dit was naar aanleiding van een studentengrap op zijn universiteit in Pittsburgh. Daar ging toen een gerucht over een computerbesmetting. Voor de zekerheid gaf hij aan dat het symbool van drie tekens zijwaarts moest worden gelezen. Ja, inmiddels is de Smiley een wereldberoemd teken. Ja. En nog korte Aziatische beurs, de Nikkei staat nog altijd licht in de plus. Uh, een winst van een halve procent, 9161 punten. En tot zover. Het nieuwsminuutje. Is het flauw om te zeggen dat het bericht over de smiley mij heeft doen glimlachen? Nee hoor, zeker ah, niet. Nou, en anders wel het nieuws van de Nikkei-beurzen. Die zijn dus ook goed begonnen. En de ja. gezichten hier in de studio staan echt allemaal op een glimlach momenteel. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat er zoveel zijn. Want achter ons in deze kleine studio, dat kunt u allemaal zien op radio1.nl... zit nog steeds de band. Cold War Affair heet het nummer dat ze nu gaan spelen. Het is de nieuwe single, hij komt pas binnenkort uit. Dus we hebben heel erg veel geluk. Close-up, ga los. I was born in the last Cold War and I was taught to stay alone Cause the people I met were frightened of the thing that I'd become You see, I met a girl from the far Moscow and she had eyes like solid gold And she set my heart on fire with a smile, a love so cold, a love so cold She said she was okay So I don't know What went wrong But she left me in the morning Said she'd missed the winter Nights And that all this short-term lust Would save me a thousand little Fights about love But I will burn For you Oh, oh, oh, oh, oh, oh. And I flee this side Just to get back to you But I would burn my gold fire And I'd flee this side Just to get back to you because she is my Cold War fan <sighs> Yeah She always was One two three four. Set my heart on fire With a smile A love song A love song Cold Warfare Ja, nu mogen we even klappen, want dit was het laatste het nummer dat ze aplausch. spelen. En Cold War Affair, dat is toch wel uh, een stukje historisch vermogen voor jongens van 16 tot en met 19. Hoe dat precies zit wil ik zo meteen even weten. We spreken zo meteen met de band die hier al uh, de hele nacht de gast is. Vanaf twee uur bij nog steeds wakker. Maar eerst gaan we het hebben over vrachtwagens. Want vandaag presenteerde DAF in Hannover een nieuwe vrachtwagen dus. Ja, echt waar. De DAF Euro 6 XF moet met zijn aerodynamische design het nieuwe vlaggenschip worden... van de Doornse aanhangwagenfabriek. Ja, het gaat goed met het bedrijf, maar dat was wel eens anders. En dat is allemaal te danken dat het nu beter gaat... aan journalist en communicatieadviseur Dick van der Peil. In 1993 was hij het brein achter de houd-DAF-op-de-weg-actie. Meneer van der Peil, nacht. Goedemorgen. Uh, wij zijn uh, hartstikke jong. Wij dachten dat DAF niet meer bestond. Uh, nee, DAF bestaat nog steeds, hoor overgenomen door een uh, Canadees bedrijf van grote vrachtwagens. Maar ze bestaan nog steeds. Ja. En dat is onder meer dankzij uh, die actie in 1993. Maar mijn opa uh, die had vroeger een DAF-personenauto. Die worden niet meer gemaakt, geloof ik, hè? Een daf deel, nee. <laughs> nee. Uh, hoe slecht ging het zo'n 20 jaar geleden toen u die actie startte met het bedrijf? Nou, het ging heel slecht. Uh, DAF was in surgeons van betaling... En er dreigden 5000 man op straat te komen te staan. En er moest dus wat gebeuren. Nou, en toen heeft u de actie Hou Daf op de weg op poten gezet? Of mede op poten gezet? Wat hield de actie precies in? Nou, de actie was om. Uh, kijk, er was een bankenconsortium. Uh, DAF zat flink in de schulden. Want ze hadden een hoop DAFs geleased. Maar die waren nooit betaald. En uh, er was dus een enorm uh, tekort. En dus er moest wat. Uh, dus daardoor werd DAF vriend uh, verklaard. En er was een bankenconsortium. Onder leiding van ABN Amro. En toen nog de jonge Rijkman Groening, die voorzitter was daarvan. En die moest over de streep getrokken worden. En DAF was natuurlijk een Hollandse icoon. Hè? Fokker was dat, DAF was dat ook. Fokker heeft dan niet gered, DAF wel. En toen hebben we, zaten we op het terrasje vrijdags. En ik uh, zei weet je wat, we gaan een actie op touw zetten. Hou DAF op de weg, 100 piek voor een fabriek. Koop je aandeel in, uh, in DAF, een volksaandeel. Ja. Maar tegenwoordig zou dat allemaal gaan via Twitter en alle andere sociale media. Dat was in 1993 nog niet. Hoe heeft hij dat toen gedaan? Uh, nou, het begon uh, zondagavond. Uh, belde ik Gemma Butters, of die belde mij. Van, nou ja, wat gaat er deze week gebeuren bij DAF? Ik zei, nou, je moet niet verder vertellen. Maar uh, we gaan een actie opzetten. Uh, 100 piek voor een fabriek. En uh, echt onder de roos houden, hoor. Nou ja, ik wist, uh, ik wist natuurlijk dat ze de volgende aan in de krant zou zetten. En dat gebeurde dus ook echt met chocoladeletters. En uh, nou ja, toen ging de zaak rollen. Uh, en toen, uh, toen samen met de bank daar zijn, en toen mochten we het van uh, de Nederlandse bank weer geen, uh, geen aandelen noemen. En toen heb ik s'avonds uh, Ruud Hendricks gebeld en uh, gezegd van ik wil... Uh, een avond bij je uh, op televisie. Hij zegt, nou, avond gaat niet lukken, maar wat ik je wel aan kan bieden... is de vijf uur show, maar dan moet jij regelen dat hele trein hier vol staat met DAF. Ik zeg, nou, dat is een deal. Mm -hmm. En toen SMT, dat was dat uh, callcenter, yeah. was net opgezet door Tobias Wallerhaven. En die belde mij, kunnen we wat voor elkaar betekenen? Ik zeg, onmiddellijk. <laughs> En uh, nou, daar zijn we naartoe gegaan en we hebben medewerkers van DAF geleverd, zij het callcenter. En toen ben ik gewoon gaan bellen, elk uur op de radio, op de televisie, elk uur weer. En zodra je dan even op de radio of op de televisie verscheen, dan hups, dan ging die, uh, die meter weer omhoog. Dan werd er als een idioot gebeld door uh, het Nederlands volk. Ja. En uiteindelijk is er in één week tijd is er 12 miljoen uh, gulden ja. opgehaald. Nu hebben we op dit moment uh, Netcar in Born. Daar gaat het ook niet zo goed mee. Er wordt ook heel veel uh, bezuinigd. Het is ook nog maar de vraag of het wordt overgenomen door Mini. Um, gaan we weer zo'n belactie opzetten, meneer uh, Van der Peil? Uh, een, een Netcar, dat is het leuke. Dat is uh, het vervolg van de daffodille nee. waar, waar je vader uh, in reed of je opa... Mm -hmm. En uh, het zou kunnen, maar uh, kijk, netcar is niet meer zo'n icoon natuurlijk als uh, de grote vrachtwagen DAF en DAF Oudel. Uh, dat was echt een Hollands merk. En netcar is natuurlijk Mitsubishi zit daar en ja, dat is niet meer zozeer van ons. Nee, maar het is een slepende actie daar in Limburg en dat leeft ja. natuurlijk onder het volk. Dus je zou kunnen zeggen, daar is misschien ook wel draagvlak voor zo'n actie, zoals u nou, ja, die 20 jaar geleden dat, heeft opgezet. Uh, VDL-groep in uh, Eindhoven. Ja. Die dus heeft toen uh, een aantal DAF uh, dealers overgenomen mm -hmm. in die tijd. En die is nu weer betrokken bij de redding van Netcar. Dus die, die houdt zijn gebied wel uh, overheen daar. Ja, nou ja, Dick van der Pauw, u hield in ieder geval DAF op de weg dankzij uw actie in 93. En nu bestaat ze nog steeds en komen ze zelfs weer met een groot nieuw model. Bedankt voor de toelichting. Graag gedaan. Mocht het zo zijn dat u een van de weinige Nederlanders bent die Barbie's baby gemist heeft op televisie, dan heb ik goed nieuws. We hebben een mediaoverzicht waarin dat onder andere uh, ja, terugkomt. Dat wordt uh, samengesteld door uh, Robert Smit. Wat heb je allemaal nog meer? Ja, nou ja, er zijn ook belangrijke dingen gebeurd vandaag. Ja? Ja, Prinsjesdag was vandaag. Niks van nou, ja. <laughs> nee, nee. Ga verder. Nou, Politiek en Koninklijk Nederland samen in de Ridderzaal om braaf naar de troonrede te luisteren. Uh, maar ja. Prinsjesdag is meer dan politiek. Prinsjesdag is ook mode. Op dat onderwerp hebben wij toevallig een deskundige. Mike de Boer die ging voor het eerst naar Den Haag. Niet alleen om te winkelen, maar echt naar het Binnenhof. Uh, dan ging hij als verslaggever uh, aan de slag voor ons. En dat kan hij natuurlijk als ander. Ja, RTL Boulevard vond het dus wel een leuk idee om Mike de Boer als verslaggever te sturen. Een valse nicht richting Den Haag. Hoi, Boris van Dam. Wat heb jij aan? Ik heb een mooi pak aan. Ik weet niet precies het merk, maar dat weet jij vast voor weer. Merkloos. Ik heb... Nou, het is wel heel duur geweest. Oh ja? Ja. En deze wat heeft het kost das, dan? Dat gaat jou helemaal niks aan. Nou, ja, en ook de iets wat vermoeid ogende Diederik Samson werd even aan het haar getrokken. We hebben dezelfde kapper. Oh, <laughs> nee, bij mij staat hij één tandje langer. Heeft er zin in vandaag? Ja, dit is altijd mooi om mee te maken. Ja, naar nou verluid zou Samson. Uh, erg uitgerust uit, uh, uit de Ridderzaal zijn weggestapt. En dan het uh, nieuws van aankomende vrijdag. Uh, ja, u hoort het goed. Altijd leuk als er veel mensen op je verjaardag komen. Maar ruim 2000... Ja, een 16-jarig meisje heeft zich nogal in de nesten gewerkt. Ze nodigde wat vrienden uit via Facebook... maar was vergeten om het feestje besloten te houden. Ja, het gevolg? Duizenden mensen die ja, ze via Facebook laten weten... dat ze eventjes naar het Groningse Haren komen. En wat doe je dan als burgemeester van Haren? Er is geen feest op vrijdag, dus uh, voor al die mensen die komen... die komen echt voor niets en die treffen ons aan. Maar uh, ja, dit, dit, dit uh, het is uit de hand gelopen. Dit heeft niemand gewild. Ja, meneer de burgemeester, ik zal u even waarschuwen... u moet vrezen voor het nodige volk. Ze komen namelijk op dinsdag al een kijkje nemen. Ik heb begrepen dat het feest niet doorgaat. Nee, nee dat vroegen wij ons ook al af. Daarom dachten we, we gaan maar even kijken. Ja, wie weet heb ik u op een goed idee gebracht voor uw vrijdagavond. Ja, en de teas is natuurlijk al gemaakt. Een ander verjaardagsfeestje, het verjaardagsfeestje van Barbie. In het programma Barbie's Baby wordt de blondine gevolgd op haar verjaardag. En dat is in hoogzwangere status toch wel even wennen. Normaal sta ik om twaalf uur op de tafel te dansen... en uh, dan gaan de flessen flukels door de lucht heen. Dit jaar wordt het dus niet ouderwets in de lampen hangen... maar ongegeneerd vreten in een all-you-can-eat wok-restaurant. Barbie geeft flink gehoor aan het onbeperkt opscheppen. Al heeft manlief Michael, is zoals wel vaker, zijn twijfels. Schat. Ja, Schat. Hoe meer je eet, hoe meer het kind komt, hè? Hoe meer naar beneden. Is. Ja. Breek je water? Nou, ja, ik vergeet de hele dag door. Ja, meerdere rondes, meerdere gerechten. vooral meerdere uren later. is het mooi geweest, hè, Barbie? Steem me vol tot de rand van Mol. En nou heb ik lekker naar huis. Ik denk dat het mooi is geweest voor Barbie tot zover het mediaoverzicht. Waarom kijk je dit soort dingen, Robert? Ik vraag hem het toch iedere week af. Ja. Uh, maar dankjewel voor het mediaoverzicht. Volgende week nog we weer Barbies baby kijken. Nou ja, wie weet. Wie weet is er dan een keertje bevallen. Nou. Laten we het hopen. Het is onder een tijd. Staat ze inmiddels uh, opbevallen? ja? Nou, ze is wel heel, ze, heel erg Ze opvallen. is al bevallen. We hebben het hier echt al... Oh, ze is er... Oh, ja, jongens. Is, volg je dat och, niet, nee, Ik volg dat absoluut niet, jongens. Ik ben blij dat Robert Smit er is om, uh, om ons af en toe even op de hoogte te houden. We gaan het over belangrijke zaken hebben, want ze zijn hier nou al vanaf twee uur te gast. Uh, de jongens van Close Up. En ik meen dat ik hier Tom voor me heb. Uh, nee. De Daan. Ja. Daan, oké, okay, sorry Daan. En Sam, dat is uh, de zanger, die zit aan yes. de andere kant, die hadden we net ook al even gehoord. Uh, en uh, Daan, jij bent dus pas 16 jaar. Ja. En hoe, wanneer word je 17? Uh, 29 december. En hoe lang zit je al in een band? Uh, sinds groep vijf of zo, dus zeven uh, jaar, ik weet niet. Ja, oké. de interview. En wel, met welke klas zit je nu? Uh, ik zit nu in de vijfde. En waar ik naartoe wil is, dat is toch ongelooflijk cool als je in de vijfde zit en zegt, ja, oh, dit weekend doe ik even appelpop. Ja, Wat heb Zeker. je morgen het eerste uur? Eh, uh, vrij. Oh. Daarom kan je nu hier zijn. Ja, like nee, je, moet, je moet morgen gewoon naar school. Ja. En dan is het aardrijkskunde, wiskunde... Latijn. Latijn. Ja. <laughs> nou, dat is een hele pittige klus. Uh, wat uh, doe jij momenteel, Sam? Ik uh, ben aan het studeren. Ik studeer uh, politicologie nu in, uh, aan de UvA. Kijk, dat is toch wel even een verschil dan. En heb je dat 16-jarige ventje er een beetje onder? Ja, maar we zouden zou er niet zonder me kunnen, hoor. <laughs> Oké. Okay. Er zitten ook nog broers in de band, hè? Dat geloof ik dan. Daan, jouw broer zit ook in de band. Ja, de drummer. Is dat leuk om met je broer in de band te zitten? <laughs> uh, niet altijd. <laughs> Wie zat er eerder bij, band? Nou, dat scheelt niet zo heel veel, maar volgens mij uh, was Jasper er net iets eerder bij. Nu uh, hebben we even gekeken naar wat jullie inspiratiebronnen zijn. Dan staat er ook Oasis tussen. Ook twee broers in de band. Dat is ja. niet helemaal goed afgelopen toen, hè? Nee, maar ja. ze hebben wel mooie muziek gemaakt. Dus, uh, ja, we zouden wel. blij zijn als we net zoals Oasis kunnen... Ja, heb, je, heb je ook zo'n ontzettende hekel aan je broer... als dat uh, Noel aan Liam heeft en Liam aan Noel? Soms wel, soms wel, maar hij is nu gelukkig het huis uit. Dus, uh... <laughs> Oké, okay, je bent hem nu kwijt. Ja. Ja, hij studeert ook inmiddels, begrijp ik daaruit. Ja, de Rock Academy in Tilburg. Ja, ik las zoiets. Ja. Dus uh, dat betekent ook wel dat, neem ik aan, jullie ook behoorlijke ambities hebben als band. Ja, zeker. Nou, we vinden het gewoon hartstikke leuk om te doen. En uh, alles wat op ons pad komt, nemen we eigenlijk aan. En als het lekker gaat, nou, dan vinden we het alleen maar mooi. Nu hebben jullie vandaag hier akoestisch gehoord, maar normaal gesproken gaat het steviger, Sam. Ja, zeker, ja. Het was wel even uh, omschakelen hier, inderdaad. Maar uh, normaal gesproken is het gewoon uh, volle band. En uh, gaan we die man aan. Maar uh, ja, het is ook wel leuk om het een keer akoestisch te doen. Ja, dat is wel zo lief voor de Radio 1 luisteraars. Ja, daarom. We hadden het even over jullie ambities, net, Sam. De logische vraag is natuurlijk als jullie hier volgend jaar terugkomen. Wat hebben jullie dan uh, onderhand voor elkaar? Poeh. Um, we hopen gewoon uh, ja, we hopen binnenkort uh, onze nieuwe release uit te brengen. Een nieuwe EP'tje. En uh, ja, gewoon veel spelen op festivaletjes en radio eigenlijk. En voor de rest ja, ga ik er niet zoveel over zeggen. Want uh, dan uh, zou het volgend jaar nog wel eens een teleurstelling kunnen zijn. Maar uh, ja, zoals ik zeg, we, we zijn gewoon heel erg aan, t, van, aan het genieten dat we lekker aan het spelen zijn. En uh, we willen gewoon alles blijven doen wat we kunnen doen. Dus daar gaat het eigenlijk om. Ambitie genoeg, talent genoeg. Waar kunnen de luisteraars die jullie gehoord hebben jullie nog vinden om het allemaal te volgen en na te lezen, na te luisteren? Uh, we zijn het meest actief op uh, Facebook is dus facebook.com slash wearecloseup. En uh, je kan ook ons vinden op Twitter. At up. Mm -hmm. En hebben jullie Nederlandse bands waar jullie het wel in zien zitten zelf? Want jullie ja. hebben Oasis gezegd, Arctic Monkeys las ik. Maar ook Nederlandse bands? Ja, zeker. Uh, we hebben een uh, plaatje van Kensington aangevraagd. Omdat, uh, ja precies. We vinden dat toch wel ja, we hebben daar wel respect voor voor die gasten, hoe lekker zij gaan en ze komen uit Utrecht, dus het is ook een beetje Utrechtse trots waar wij ook vandaan komen. Dus we willen ze zo graag zoveel mogelijk airplay geven als kan. All our time we spend Let Go heet hij. Het was de eerste echt grote hit van Kensington. En hij werd aangebracht door onze vrienden van Close Up... die vandaag bij ons te gast waren als band. Ja. jongens, Lieve jongens. En uh, twee jaar geleden, toen wij het allereerste programma maakten... van uh, dit uh, fijne Nachtmagazin, nog steeds wakker... waren zij te gast in dezezelfde studio bij Radio 1. Grappig om te zien hoe dat dan uiteindelijk weer terugkomt. Het is helemaal goed gekomen met Kensington en met Close Up. Dit, weer, is, dit, is, dit is nog steeds wakker. Dat programma heet zo, omdat wij nog steeds wakker zijn. En toen dit programma, uh, de voorbereidingen daarvan begonnen... toen was op dat moment Ajax op televisie. Het lijkt voor ons al lang geleden. en Misschien voor de luisteraar ook. Misschien heeft u al even geslapen en heeft u die wedstrijd gemist. Dat kan natuurlijk ook. Maar Ajax speelde vanavond gisteravond, zo je wilt, in de Champions League. Uh, en dat was de eerste wedstrijd die ze speelden in de poolfase... uit naar Borussia Dortmund, de kampioen van Duitsland. Een moeilijke wedstrijd, zou je zeggen. Bij ons aangeschoven is uh, voetbalkenner Robert Smit. Robert, uh, een moeilijke wedstrijd bleek het ook, hè? Ja, nou ja, dat was van tevoren natuurlijk wel duidelijk... dat het een hele moeilijke, zware opgave ging worden. Nou ja, de feiten zijn bekend. Uh, Ajax zit in de pool des doods... Uh, met de kampioen van Spanje, de kampioen van Engeland... en de kampioen van Duitsland. En vandaag stond, stond op het programma de wedstrijd tegen de kampioen van Duitsland... in Duitsland. Nou ja, Ajax moet wel van heel goede huizen komen... wil het dat soort wedstrijden winnen of überhaupt een punt pakken. En al ging het nog niet eens zo heel erg slecht... Um, was het toch wel heel erg was het krachtverschil was in ieder geval wel heel erg duidelijk. Ja, ik heb met de schuinog zitten kijken. En zeker de eerste helft vond ik dat krachtverschil nog niet eens uh, in het nadeel van Ajax uitvallen hoor. Nee, het viel. Vooral Broesje Dortmund viel tegen eigenlijk. Uh, afgelopen weekend speelde Borussia Dortmund ook. En toen speelden ze eigenlijk de sterren van de hemel. Uh, uh, en en, en dat, dat viel nu eigenlijk een beetje weg. Het leek alsof ze een beetje angst hadden voor de, voor de eerste Europese wedstrijd. Terwijl er uh, vrij geroutineerde spelers uh, rondlopen. Terwijl Ajax eigenlijk uh, frank en vrij uh, die wedstrijd inging En eigenlijk zonder angst in, in dat grote kolkende Westfalen stadion uh, stond. Ja. Dat was heel opvallend. Um, heb je ook nog met een oog kunnen kijken naar die andere wedstrijd in de pool van Ajax? Manchester City tegen Real? Madrid. Ja, dat was, een, uh, was op zich wel echt een, een, een kraker. Ja, misschien wel een van de mooiste wedstrijden in deze, deze hele poolfase over al, alle pools gezien. En uh, dat was, uh, ja, Real Madrid was daar veruit de betere ploeg, uh, maar leek heel lang te gaan verliezen. Uh, ze kwamen 1-0 achter, uh, maakten vervolgens nog wel de 1-1, maar kregen in de 85ste minuut de 2-1 tegen. Dus het leek een beetje einde verhaal. Maar ja, in die slotfase ging, werd alles op zijn kop gezet en uh, wist uiteindelijk Cristiano Ronaldo uh, de winnende treffer te maken door een blunder van keeper Joe Hart van Manchester City. Ja. En als je die wedstrijd dan vergelijkt met uh, Ajax Dortmund, de volgende wedstrijd is volgens mij Real Madrid thuis voor mm -hmm. Ajax. Mm -hmm. Maak ze enige kans? Nee, nee, absoluut niet. <tus> nou, dankjewel. <tus> Is dat klaar? Gaan we kijken naar uh, de dag van morgen. Als we vanavond onze televisie aanzetten, naar welke wedstrijden moeten we dan kijken? Volgens mij wordt Manchester United uitgezonden door NOS. Ja, Manchester United, Galatasaray wordt uitgezonden. Uh, bij Manchester United uh, natuurlijk nu uh, Robin van Persie en Alexander Butner die afgelopen weekend debuteerden en gelijk scoorden. Uh, Butner speelt niet... Uh, Robin van Persie uh, hoogstwaarschijnlijk wel. Ja. Uh, en uh, een andere mooie wedstrijd om nog wel even in de gaten te houden, in ieder geval, is Chelsea-Juventus. Dat is ook geen misselijke pot. En Kuyt? Kuit, die, uh, die speelt bij uh, Vener Batsche en die heeft uh, vandaag gespeeld. Uh, en uh, nee, heb ik nu tot dit moment net niet bij nee, nee, ik dacht, even, ik dacht dat hij bij Gallet Asserij speelt. Nee, speelde. is Batje. Nee, zit bij Galatasaray. Ja, ja, precies, ja. ja, ja, ja. Doet hij mee? Nou, dat gaan we morgen zien dan. Dat gaan we morgen zeker zien, ja. Oké, okay. en Huntelaar heeft nog gescoord voor Schalke Ja, vandaag? Huntelaar is, uh, is belangrijk geweest. Uh, die heeft de winnende treffer gemaakt voor Schalke tegen uh, Olympiakos. Uh, Huntelaar werd een beetje bekritiseerd afgelopen weekend. Die miste kans na kans na kans. En uh, ja, die was nu ineens weer belangrijk. Kijk, heel erg goed. We zijn we helemaal bij gepraat. Dank Robert. Ga snel weer op zoek naar het nieuws. Kijken wat er 31 jaar bestaat. Ja. Smiley bestaat 30 jaar. En uh, daar heb je ook weer uitgevonden. Je bent multifunctioneel voor ons vannacht. En waarschijnlijk ook voor het volgende programma. Inge vertel ons wat jullie gaan doen in Uw Ja, goedemorgen. Het Rembrandt, de kunstenaar, eigenlijk de schilder, gaat voortaan online. Henk Kamp en Wouter Bos, mogelijke informateurs, gaan het hebben over de formatie. En Mitt Romney, hij verliest een hoop stemmers door een oud filmpje wat is uitgelekt. Wat hij heeft gezegd. Maar ja. dat hoor je zo meteen. Ja, we hebben het net over voetbal gehad, maar ik zag bij jullie iets ook over computervoetbal. Een van mijn favoriete bezigheden. Ja, FIFA, ik weet daar zelf niet zoveel van. We gaan het zo meteen allemaal horen in Nu Al Wakker na het nieuws van 4 uur. Dit was nog steeds wakker voor deze week. Volgende week zijn Diederik en ik er weer. Nu dus het nieuws met Rachid Finch. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.